Des uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In de afgelopen 15 jaar hebben jihadisten 112 aanslagen gepleegd in het Westen. Drie kwart daarvan gebeurde in de afgelopen vijf jaar, heeft de veiligheidsdienst AIVD bekendgemaakt. En dat laatste zou te maken hebben met de opkomst van IS sinds 2014. Nu het kalifaat is verdwenen is het op het aanslagenfront weer een stuk rustiger geworden. Van de geanalyseerde aanslagen is driekwart ook daadwerkelijk gelukt. Dat wil zeggen dat er slachtoffers bij zijn gevallen. De meeste aanslagen waren in slechts vier landen. Frankrijk, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In de meeste gevallen was sprake van één dader en het moordwapen was vaak een mes. De Oostenrijkse oud-wereldkampioen in de Formule 1, Nicky Lauda, is overleden. Hij veroverde de titel driemaal maal, in 1975, 1977 en 84. In 1976 verbrandde hij bijna levend na een crash op de Nürburgring. En sindsdien droeg hij altijd een pet. Lauda was ook succesvol als ondernemer. Hij richtte drie maal een vliegmaatschappij op, waarvan Lauda Air de bekendste is. Nicky Lauda is 70 jaar geworden. De Indonesische president Widodo kan aan zijn tweede termijn beginnen. De kiescommissie heeft bekendgemaakt dat hij de verkiezingen van vorige maand heeft gewonnen. Widodo had de overwinning al opgeëist, maar dat had zijn tegenstander Prabowo ook gedaan. Die zegt dat er op grote schaal verkiezingsfraude is gepleegd. Het vrees voor rellen zijn politie en leger extra alert. Donald Trump moet zijn belastinggegevens openbaar maken... Democratische politici uit het Huis van Afgevaardigden hadden dat geëist... en de rechter heeft een gelijk gegeven. Volgens Trump hebben de democraten niets te maken met zijn belastingaangifte. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het weer. Het wordt een bewolkte dag met in het oosten soms regen. De temperaturen lopen op tot 13 tot 18 graden. Dit was het NOS journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 contact te krijgen met Bas van Bodegraven... die hier ergens op het uh, circuitpark rondloopt. Maar het wil niet helemaal lukken met die verbinding. Wat jammer, hè? Ja, hoe, hoe jammer is dat? Bas van ja. Bodegraven. De drijvende kracht achter hashtag GoMax. Met zijn uh, grote gebruikersgroepen op uh, Facebook. Met inmiddels uh, bijna 100.000 uh, leden... Ja. die uh, ja, dankzij, Max, uh, of dankzij Bas sorry, en Max ook... Uh, het, het laatste F1... Nieuws kunnen volgen, want Bas zit er altijd bovenop en we hadden hem zo graag een paar vragen gesteld. Maar misschien ja. gaat het zo meteen nog lukken. Want ja, of de... misschien kan hij deze kant op komen. Ja, hij, hij, ja. hij, hij zat nogal ver, hij oh, okay. achter, achter, achter het peddel ongeveer. Oh. Oké, okay. dus dat, ja, dat uh, via... is toch wel weer een je, eentje als je, lopen. Als je bijna een BN'er bent inderdaad, dan, uh, dan, dan heb je die positie. Dus dat, uh... Maar uh, ik, uh. ik heb er vertrouwen in dat uh, nou ja, onze technicus uh, Coor Draaier... Die, uh, die doet er van alles aan om het alsnog uh, voor elkaar te krijgen. Dus, ja, uh, want uh, we oh... willen niet alleen Bas spreken natuurlijk... maar we willen ook heel graag straks uh, met Willem van Densen... natuurlijk een gesprekje hebben om eens te horen... hoe de stand is geworden met de damesrace en net met... Met die World Touring Car Cup. Dat willen we ook graag weten. En natuurlijk is er nieuws vanuit de paddock. Of bij de pits vandaan. Dat willen we toch wel allemaal weten. Dus we hopen echt dat de telefoonverbindingen straks uh, tot stand kunnen gaan komen. En in de tussentijd uh, zitten we hier lekker om ons heen te kijken. Vrolijke mensen. Er gaan al steeds meer jassen aan zie ik. Dus het begint al frisser te worden. En de helikopters vliegen alweer af en aan. Gelukkig hebben ze toestemming gekregen van de Haarlemse. Richter, om te uh, vliegen. De Jumbo Race -dagen, Driven bij Max Verstappen. Dit is ZFM. Bas is de stuwende kracht achter uh, de Go Max website op Facebook. Met bijna 100.000 uh, leden. En uh, houdt heel, heel race-minnend Nederland op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Hij was zelf in de auto. Uh, op het moment dat het nieuws bekend werd. afgelopen dinsdag. Uh, dus niet bij een persconferentie hier op het circuit. Uh, maar hij had al sinds februari echt hele serieuze uh, berichten gehoord dat alles al rond was. Dus wij hebben nog met z'n allen twee maanden langer op uh, deze mededeling moeten, moeten wachten. Maar uh, ja, het meest belangrijke is, het is er. En uh, zoals Bas al aangaf, zijn smile is dinsdag niet meer van zijn gezicht gegaan. En eigenlijk die van mij ook niet. Uh, we gaan zo meteen over naar Willem in het veld. Die gaat ons meer vertellen over de uitslagen van enkele races... die van. ...vandaag hier worden gereden. En uh, tot die tijd gaan we nog even... ...naar een uh, lekker muziekje luisteren. Dolly, eet rustig verder, dan, dan pak ik het even op. Willem, uh, schuif net bij ons aan. We wilden hem gaan bellen. Jij uh, loopt hier al de hele dag uh, in de rondte. Uh, wat heb je ons te melden? Wat gebeurt er allemaal buiten? Nou ja, we hebben, ik hoorde jullie op de radio. Jullie waren nieuwsgierig naar de Jumbo GT met de dames dan. Klopt. Op dit moment met deze temperaturen zou je er niet gaan aan denken. Maar het is uiteindelijk toch een schaatster geworden die die race gewonnen heeft. Oh, dat is de uh, Jong geweest. Eerlijk, in de laatste leuk. ronde wist de rest van het uh, veld nog te verschalken. En ging uiteindelijk uh, als eerst over de finish uh, met die auto's. Ja. ja, en is er nou toch weer iemand uh, de gridbak in gegaan? Hoorden we dat? Ja, maar. Dat kwam ja, er zo'n beetje zo bij. Je er bij, bij Hier je er, ja, dat bij is je wel je, gebeurd. En, en gisteren ja. is er iemand tijdens de trainingen. Uh, dusdanig gecrasht... dat ze voor, voor controle naar het ziekenhuis moest. Ik moet even opzoeken wie dat is geweest. Dat Markie? is uh, Sandra of uh, Precies, dat ja. was Sandra Schuurhoff. dat was in de Masters-bocht. Uh, heeft het vandaag meegedaan? Ja, het oh, is toch altijd uh, standaard dat er uh, gecheckt wordt uh, of alles nog heel is. Uh, dat alles in ieder geval is uh, net zoals dat uh, het was voordat je in de auto stapt. Ja, nee, dat, is toch wel, dat is toch wel wat, hè, Sandra? Die eigenlijk uh, toch indirect ook Zandvoortse roots heeft, hè? Oh, dat weet ik niet. Weet ja, ik ja. haar vader is Zandvoorter. Oh, kijk ja. Dan. ja, zeker. Ja. Ja. <laughs> Een stukje extra informatie. Ja, daar, ja, ja. Dat vroeg me af, dat weet jij dan ook wel? Zit die dan bij RTL of SBS? SBS 6, Oké, ja, ja bij dat is nieuws, het het hè? Ja, ja, ja, het weer, ja, het weer, het weer, het nieuws. Ja. ja. Dus, dus, nou ja, dat is mooi met de en dan hebben we natuurlijk ook, dat hebben we alles van gezien hier. Die, uh, uh, wat was het nou, waar ik het nog steeds over had? Toerlaag, eh, ja. World Touring Car Cup, die hebben we inmiddels ook, uh, die is ook verreden. Heb je daar nieuws over ja, inmiddels? Ja, Ik heb er nieuws over. Ik heb ook naar jullie geluisterd, uh, dat je bepaalde dingen afvroeg. Ja. Onder andere, je zag ze hier uh, sneller gaan. Uh, je hebt goed geluisterd. Nou ja, ja. Ik hoef je niks meer te vragen, want je weet alle nee, vragen. Dan ga ik even of? uitleggen ja. natuurlijk. Hier is een uh, rechte eind. Ja. Daar uh, maak je snelheid natuurlijk. Dat je daar omhoog iets gaat. Vlak daarvoor hebben ze twee bochten. Ja, voor een bocht oh, en moet, dan je komen je, ze, moet je, dan je over gaan... het algemeen remmen. Ja, ja. voordat je dan weer op snelheid bent, ben je een stukje verder. Nou, het mysterie weer opgelost. En dan over de snelheid hier. Uh, de ja. hoogste metersnelheid bij die auto's uh, was... Uh, Acusto Farfus, een Braziliaan. Die rijdt ja. met een uh, Hyundai. En zijn hij was de hoogste snelheid. Hij was 232,7 kilometer. Oh, wat lekker. Oh, ja. wat le dat zou ik ook zo graag eens willen. Jij niet, Sam? Dat lijkt me heel... Zo langzaam. Ja, hè? <laughs> zo langzaam. Maar ik, ik zou ook nou, heel ja. graag weer gewoon eens gewoon een keer mee willen rijden in zo'n Formule 1 -auto. Dat lijkt me echt zo gaaf. Ja, ik, vind eigenlijk, ik vind eigenlijk dat wij volgend jaar met z'n tweeën mee horen te rijden in die damescup. Ja, dat hebben we inmiddels wel verdiend, toch? Ja, vind ik wel, ja. ja. ja. Willem, heb jij, enig, heb jij enig idee hoeveel mensen er vandaag hier aanwezig zijn? Nee, ik heb, uh, ben Je nog ze niet geteld? aan het tellen toegekomen. Okay. <laughs> ik weet wel uh, ja, dat het behoorlijk wat zijn en het is altijd leuk natuurlijk uh, die gevulde duintop uh, te zien. En die mensen gaan zo dadelijk weer uh, genieten van Formule 1 geluid. Nog niet van Max. We krijgen zo dadelijk de Formule Max. Er ja? zijn een aantal uh, auto's die ooit uh, in de Formule 1 uh, gereest hebben. Oh, is dat zo? Die gaan straks voorbij komen? Ja, en dan krijg we weer een mooi geluid. Uh, met onder andere de Jaguar F1 in bezit nu van Klaas Zwart. Klaas Zwart, uh, ja, goed gevuld. Heeft een aantal uh, Formule 1 auto's. Wil ze graag nog uitlaten uh, af en toe. Nou, ja. doet hij hier onder andere. Hebben die gisteravond ook gereden, deze auto? Die avond? hebben gisteren ook uh, Toch, meerdere malen gereden. Ja, ha, ja zie even, je? Wat, je wat, uh, ik, had een, ik had een discussie met Joop, want ja. ik had dus mijn ramen en mijn deur opengezet, omdat ik weer de Jankel toen zei hij, maar dat was geen Formule 1 wat jij hoorde. Ja, wel, maar... Toen zei ik, nou en of, ik herkende het echt. Dus... In dat veld zijn twee Formule 1. Wil je even luisteren, Joop? Actief. Willem weet het, hè? Was en, wel Formule 1. En er is een Jaguar die er actief is. En okay. een Nero's uh, Formule 1, een Orange. Een auto waar ooit de vader van Max uh, in gereest heeft. Oh, echt, zo Jos? Is het ja, weer uh, Ja, rond. mooi, mooi, mooi. En die gaan een race houden over twaalf ronden. Ja, en wanneer is Max weer te zien? Uh, ga ik even kijken op het uh, Volgens mij tijd. rond kwart over vier zo'n beetje, hè? Kwart over vier. Vanmorgen ja. heeft... Uh, dus de derde, geloof ik, uh, vandaag. Ja. De eerste heeft hij gedaan uh, samen met Pierre Kastli, zijn ja. teamgenoot. Bij de tweede kon pas Kastli niet meedoen... want er waren problemen met de versnellingbak uh, oh, van die jee. andere Red Bull. Ja, dat heb je met elkaar. En dat je het is even afwachten of hij dat uh, dadelijk die wel kan doen. doen. Ja, of dat dan wel kan. Oké, okay, oké. Okay. En uh, ik heb Verstappen ook voorbij zien komen in een bus, hè? Dat klopt, in de jumbo cabriolet Ja, toch? leuk ja. is dat, hè? Stond hij ja. te zwaaien als waren die de koning van, van Nederland, in feite. Nou, dat is hij ook eigenlijk misschien wel een klein beetje op zijn gebied. Nou, auto koning van de autosport, ja. de grootste. Autosporter, uh, alle tijden uit Nederland natuurlijk, qua ja. Formule 1 dan. Uh. Nee, ik, ik vind Jij het wel, ook wel leuk dat, dat ze dat zo doen, want iedereen komt hier natuurlijk, laat, laten we eerlijk wezen, ja, voor, voor Max. En precies, vangen. anders als, als hij alleen in zijn Formule 1 bolide zit, dan dat zie je ja, hem niet. Dat, dat ziet niemand, dus we willen ja. hem ook even, even van dichtbij in deze snufferd kijken. Heel leuk, ik vond het heel leuk gedaan dat hij daar zo in die bus stond. Ja, helemaal en, achter op de duintop, uh, Ja. Hem ook nog in de ja, zorgdop, uh, Leuk, leuk, uh, leuk, leuk. Ja. En hoe is de sfeer uh, in de duinen? Heb je daar wat van meegekregen? Oh, daar, gaan de, daar zijn de Formule 1 auto's. Dus uh, Mensen in Zandvoort, uh, daar gaan ze hoor. Ah. Ja, hoor eens even. Ja dat, <laughs> ja, is ja, geluid, ja, dat is het mooiste geluid, hè? Ja, dat is het mooiste geluid. Straks je wordt het op... nog mooier dat je op volle oh. snelheid zijn. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind het nu al prachtig. Ja. <laughs> ja. Maar hoe is de stemming? Uh, ja, dat is altijd goed natuurlijk, hè? En, uh, stemming wordt mee bepaald door het weer. Nou ja, ja. beters dit kan je het niet hebben. Niet hebben, Warm, nee, precies, eh, want als het te warm is, dat hebben we... Om af te koelen, Ja, prima. Dat hebben we vorig jaar gezien, hè? Toen werd het ineens zo verschrikkelijk warm. En toen liep iedereen nou... Mensen konden niet meer, hè. Want dan is het warm in die duinen, hoor. Ja, ja. Nee. nou ja, bovenop de duintop niet. Maar in een ja, duimpannetje in duimpan smelt duimpan is je het weg. Mijn god, ja, ja, ja, ja. Dat, daar hoorde iedereen toen over. Nee, wat dat betreft hebben we fantastisch weer. Is het uh, goed geprikt qua datum. En zijn er nog dingen waarvan je zegt, van, nou die moeten de mensen toch echt wel weten? Nou ja, om, om maar een indicatie te geven. Die Formule 1-auto's die nu rijden, S ja? Klaas Vart met zijn uh, Jaguar. Ja? Die heeft uh, in de kwalificatie een tijd gereden van 1,29. En als ik je dan zeg dat uh, Max hier het officiële officieuze barenkoor heeft staan van 1,19.9. Nou... Dan... Kan je wel inschatten hoe snel dit gaat. Ja, uh, het ja. is wel een wat oudere man. Maar ja, wat ik zeg. Het is een hobby. Hij is trouwens de schoonvader van uh, heeft hij nog wel. Tom Coronel. Okay, en, uh, oh, hij okay. heeft in Spanje heeft hij een eigen circuit om maar aan te geven. Ah, dus oefenen dat, doet dat, hij dat, zand. Ja. ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat, Wilm, dat, dat is niet automatisch gezegd dan. Oh, hoor eens even. je nou, dat, dat, dat je was, dat uh, dan ook aan... Ja, ja, <laughs> ja oh, geweldig. Kikkel, dit, hoor, dit. Dat zijn die Ero's waar uh, Jos Verstappen ooit ingereden heeft. Oké, okay. ja. En de rest, <laughs> die verliest al aardig terrein. Ja, ja, ja, nou, ik neem aan dat dit morgen ook weer gaat gebeuren. Ja, ook die deze zijn er die, morgen uh, weer. Ja. Nou ja, dus mensen, uh, uh, kom hier naartoe. Het is supergezellig. En uh, ja, je hoort en ziet dingen ja, die gewoon niet dagelijks zijn. En toch alvast een heel klein voorproefje op wat ons volgend jaar weer te wachten staat, hè? Ja, je, ja. je kan het niet gaan vergelijken. Tuurlijk niet. Formule maar het, 1 is het, het, totaal anders dan ja. maar ja. de hele sfeer, het, een groot ja. sportevenement is altijd ja. bijzonder. Ja, en er is natuurlijk ook voor de kinderen van alles te doen en uh, voor ieders wat wils, hè? Ja, ja, ja. Zeker, als het is, je het van bovenaf dat is wil vandaag, kijken, een stapje in de Reuzenrad, China's. Ja, precies, ja, ook dat nog. Ja, ik weet nog wel, vorig jaar was er zo'n fanfare die erin stapte. En die speelde gewoon door. In het ja, reuzenrad. Ja, ja, dat was ook ja, heel bijzonder. Ja, ja. Nee, en zijn er nog uh, artiesten vandaag? Ik, ja, weet je ik, niet. Ik heb ze niet gezien. Ik uh, heb ze niet gezien. Ik, ik, ik weet nog wel, vorig jaar gehoord, was uh, uh, dat ze er zijn. Oh, Oké, okay. vorig jaar was Wouter Kroes hier. Maar ik, ik heb ook nog niets ervan meegekregen dat er grote namen zijn. 15 zoals... juni wel natuurlijk. 15 juni hebben we weer grote namen in Zandvoort met uh, vrienden van Zandvoort. Oh, op het Badhuisplein. Dan. Kijk, krijgen we allemaal uh, goede artiesten. Maar goed, eerst dit evenement. Ja. Hè? En, en grote namen, grote artiesten. Ik denk dat je daar volgend jaar wel vanuit kan gaan. Ja, dat denk ik ook wel. Ik ja. heb ook zo'n voorgevoel. En jij Sandra, want Sandra is nogal van de voorgevoelens... Over. Wat denk jij? Grote namen volgend jaar met, uh, bij de F1? Iedereen. Iedereen. Ja, ja, hele oh, de Ja hoor, dat uh, gaat helemaal goed. Ja, oh, ja, ja. ja, ja. Klaar, ik zie allemaal... Uh bezoekers met banden voorbij komen. Die worden blijkbaar uitgedeeld, de autobanden. Ik vraag me toch altijd af, wat, doen, wat, wat gebeurt er mee? Ze gaan met een Bloembak? Ja. Bijvoorbeeld. Zo'n tafeltje. Zo'n papagaai Zo'n tafeltje met een ja, ja. glasplaat Dat, uh, erop. Ik vind het altijd zo goed. Dan zie je ze rollen helemaal naar het station met die banden. Ja, ja. Dat, ja maar uh, wat gaan ze ermee als doen? Als ze een week thuis hebben he? zo'n band, gaan ze zich ook afvragen. Ja. Wat moet ik ermee? wanneer komt het grof huisvuil? Ja. Dolly, die jij vroeg net, of die jij, jij meldde net. Er is voor iedereen wat te doen hier. Ja. Jong, oud, groot, ja. klein. Ja. Uh, wij hebben een, een, een, een jonge Sandvoortse bereid gevonden om zometeen eens uh, te vertellen wat het met haar doet, deze racerij. Leuk. voor de jongere generaties natuurlijk allemaal nieuw. Wij zijn ja. ermee opgegroeid. Ja. Maar uh, die schuift soms, uh, zo meteen, niet soms, zometeen bij ons aan. Ja, die zit over 30 jaar uit een gevoel van sentimenten praten, natuurlijk. Zoals wij nu doen. Ja, nee, inderdaad. Ja, dat dat, dat ik zou... kan weer. ja, ja. ja ja, ja. Ik ben heel benieuwd naar wat ze straks te vertellen heeft. Maar laten we eerst weer een gezellig muziekje opzetten. Anders zegt Cor, zeg, zit ik hier een beetje voor Jan Doedel. Nee hoor, Cor. Je zit er gewoon voor Cor Draaier. Dus draai wat moois.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 Welkom terug vanaf het circuit in Zandvoort. Wij hebben een, een nieuwe gast aan tafel. En niet zomaar een gast, het is Arienne. En Arienne is sergeant, Ik, ik heb altijd zo moeite gehad met het woord: sergeant major. Ja? Uh, bij de Koninklijke Marine. Welkom, Arienne. Leuk dat je even hier wil zijn. Jullie hebben een demo uh, op het circuit. Ja. Al een aantal jaar. Er staat hier ook een mooie straaljager. Uh, wat is het doel van deze, van deze stand, eigenlijk op een dag zoals deze? Uh, de, het doel is om, meer, om mensen wat meer bekendheid te geven. Hè, dat de fens hier is. En uh, de kinderen die kunnen mooi van dit klimparcours uh, gebruik maken. En ervaring opdoen. Dus ja. Een brede draagvlak creëren. <laughs> Siri is aan het afvragen hoe heet je kind. Maar dat gaat vanzelf maar niks aan. Oh. Uh, <laughs> Uh, is het ook jullie doel, want, uh, is er een personeelstekort dat dit zo wordt ingezet uh, in, in de toekomst? Dat jullie nu alvast de jeugd willen benaderen op deze manier? Nou, dat heeft er wel mee te maken. Uh, er zijn tekorten, dus uh, ja. Vandaar dus dat we hier ook aanwezig zijn. En dit is een van de vele evenementen waar we mee aanwezig zijn. Dus uh, ja, we willen ons gewoon laten zien. En we okay. willen het publiek laten weten waar we voor staan en wat we doen. Ja, en uh, uh, hoe wordt het ontvangen door, door het Heel publiek? Goed. Ja, enthousiast. Uh, kinderen enthousiast. Dus, uh, ja, want het het, het, het is loopt goed. Het kostte nog moeite zijn gespaard. Want het, is te, ja. het is staat best er staat een klimtoren als ik achter me kijk. En het, het is echt groots opgezet. Het is groots opgezet, ja. Het, wat heeft jou ooit doen besluiten om bij de marine te gaan? Uh, ik heb een vader die ook altijd bij Defensie heeft gezeten. Ook Marineman geweest. En ben, het is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Dus uh, dat, ja. Dat, dat, dat was, was eigenlijk geen vraag. Uh, nee, het je... heeft mij ook altijd getrokken. Ik vond het leuk, ik vond het avontuurlijk. Je ziet wat van de wereld. Hè. Je kan wat betekenen. En, uh, ja. Wat, wat zou je even, want we hebben het uh, eerder vandaag ook gehad over uh, vrouwen en racerij. Dat, dat die balans toch nog niet helemaal uh, goed is, nog steeds meer mannen dan vrouwen. Wat zou je uh, de meiden, de jonge meiden, van nu willen meegeven, mochten zich uh, afvragen of, de, of Defensie wat voor hen is? Nou, Defensie is zeker wat voor vrouwen. Ik ben ook vrouw. Ik ben moeder van twee kinderen en het valt gewoon prima te combineren. Er zijn heel veel mogelijkheden om in deeltijd te kunnen werken. Dus daar wordt echt wel naar gekeken. En er zijn echt heel veel mogelijkheden om dat uh, beroep zo uit te kunnen oefenen. Maar je moet natuurlijk fysiek wel in een goede conditie zijn, denk ik. Hoor. Wij leggen jaarlijks leggen wij een uh, defensieconditieproef af. En uh, daar moeten we voor slagen. En... Want je geeft mij net een hand, maar dan... Uh... Ja. <coughs> Stevige, was dat was een hele stevige hand. Dan denk ik, ja, je moet toch wel spierballen hebben, denk ik. Hè? Of is dat niet echt noodzakelijk? Nou, dat is niet echt noodzakelijk. Ah, die, die heb jij toevallig. Maar je mag wel ja. energie's conditie hebben. Absoluut. Ja, ja. ja. En geldt dat ook voor administratieve functies binnen de defensie? Elke militair die doet jaarlijkse conditieproef. Okay. Dus, ook een, Ongeacht dus er hoort gewoon een bepaalde fitheid bij hem. Dus, okay. ja, en okay. dat... Verschilt zeg maar weer of je vrouw of man bent, en ook weer per leeftijd. Dus uh, om de zo, zoveel jaar ouder, dan wordt het ook weer een stukje makkelijker. Dus voor mij, met mijn 46 lentes wordt het alweer een stuk makkelijker. Ja, ja. En je zegt net dat je zelf kinderen hebt, nu ja. ook. En hoe, hoe vinden zij dat, een moeder bij defensie? Ja, die zijn ook niet beter gewend of anders gewend. En, en dat is prima. Dat is bij papa's ook niet. Ze? Dus, uh, uh, ze zijn 11 of 14. Dus, en 14. Uh, uh, en uh, hebben ze ook al zoiets van. Van wij treden in moeders voetsporen? Of de hebben ze zowel, andere ja. ambities? Ja, toch. Ja. Ja. Mooi, hè? Hoe dat ja. dan overgaat. Ja. Iedere generatie, ja. hoe dat uh, meeloopt. Ja. Ben je zelf ook racefan? Net als wij. Ja, ik, uh, ik ben echt wel trouw-fan. Uh, trouw en als het Formule 1 uh, is, dan zit ik ook daar echt wel voor de buis. Ja, uh, net ja. net dus, als uh, wij. Dus, uh, <laughs> vallen ook echt wel met de neus in de boter om hier aanwezig te ja, zijn. Ja, dit is, ja. uh, is geen krimp. Uh, dan, dan wens ik jou nog heel veel plezier en succes vandaag. Uh, morgen zijn jullie er ook wel, neem ik ja. aan. Ja. En dan uh, nou ja, ge geniet van ja, de, van de ja, geluiden, en, geluiden en de sfeer. En, uh, uh, en, en bedankt dat je onze gasten hebt willen zijn. Geen dank. Oké. Dank je wel. Om te moda lopen onder de ai niet in de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 Als ze een beetje betaalbaar zijn. Ja. Weet we inmiddels wat, uh, wat uh, Ik hoorde dat het ongeveer 150 euro voor een entree-ticket gaat worden. Oh, maar dus ik denk, Jaap Koper komt eraan. Misschien weet hij het wel. De, uh, die is we vaak met, met dat soort dingen zo, heel goed op de hoogte. Zo meteen is, uh, is even ondervragen. Emily, hartstikke bedankt dat je ja. hier hebt willen zijn. En uh, nou ja, misschien kunnen we je volgend jaar nog even wat vragen. Ja. Heel veel plezier vandaag ja, nog. Dank u wel.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 En, het Westen, uh, je hebt gelijk. Is, ja, het Westen, ja. dus hij gaat uh, richting Haarlem, zeg maar. Dus de mensen in Bentveld hebben gewoon weer geluk. Ja, precies. Ja. Die, kunnen ja. Weer, die kunnen weer gaan meeluisteren. Ja, ja, ja. Ja... ja. Het is weer aangeschoven. Ja, ik werd even afgeleid. Ja, dat, We merkten het. Oh, dat geeft helemaal niks. Dat, dat werd even ook. een werkoverleg, dat, neem ik aan. Woe! Met collega Jaap Koper. Laten we het daarover hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. Willem, heb je nog wat te melden morgen. in het veld? Over het veld? Nou, wat ik te melden heb, onder andere de demo's. Max is weer bezig, maar ik zie nog steeds Pierre Carsley niet. Dus ik denk dat dat toch met die uh, versnellingsbak niet goed gekomen is. Dan kan je zeggen: ja, als ik een Formule 1 weekend zie, uh, dan is dat. Uh,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 En ik heb het net uh, van grote hoogte uh, mogen bekijken. Best en? wel leuk, reuze, Dat ja? moet je ook doen zo. Is een, is een In het dat? Ja. Nou, ja, weet ik niet. <lacht> dus, uh, ik heb het niet zo eerlijk een Dus je hebt uh, hoogtevrees. Uh, nou ja, hoogtevrees is een groot woord. Dieptevrees, maar ik voel me niet naar, erg naar beneden op, kijken. Ik voel me niet erg op mijn gemak. Nee, nee. nee dus, en, het is leuk. Nee. Dit geloof ik dan wel. En trouwens, tegen de tijd dat ik hier naar buiten loop, is het allemaal afgelopen, toch? Want het, hoe laat duurt deze dag? Uh, we krijgen zo dadelijk nog. Uh, ik pik hem even van je zon. Ja, we krijgen zo dadelijk krijgen we.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 Jumbo-actie daar een kaart hebben aangevraagd. En die oh, hebben dat gewonnen. Okay. Dat leuk. was een van de mogelijkheden. Oh, nee, is een oh, belevenis hoor, ja, kan ik je zeggen. Ja, ja In dat zo wil ik auto mee. Ja. ja, dat is echt kikken natuurlijk. En ja. dat is voor vandaag de afsluiter. En morgen om acht uur is er geloof ik alweer... WTCR kwalificatie. Ja.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 Ik kan nog net niet zien wat voor banden eronder nee. zitten. Ja, ik, ik denk ultrasons. Nou snap ik waarom ze hier allemaal met die banden slepen. Ze willen allemaal zo'n wagen thuis. Ik heb het naar mijn zin gehad vandaag. Jij ook? Ja, enorm. Mooi. Enorm. Ja, nou uh, hopen dat Max nog even langskomt straks na zijn rondje. Zij, ik denk het niet hoor. He. Voor mij is hij klaar. Ja, ja, ja. Nou nog even, dan zijn wij ook klaar. We gaan nog even muziekje luisteren en dan komen we zo weer bij u terug vanaf het circuitpark Zandvoort, Max max max, supermax, max, super supermax, max max, supermax, max, supermax, max max, super max max, supermax, max max, supermax max, ik mis geen race.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 Dan denk je yes, hij is niet te passeren, niemand krijgt het cadeau Hij is een pure race, dan vangt ze op en hoed nou Antwoord vanaf het circuit met de Jumbo Max Verstappen dagen. Deze dag zit er bijna op. De taxiritten zijn nu bezig. We zien af en toe zo'n prachtige boliden voorbij komen. Met een, met een hoge vaart. Maar voor Max Verstappen zit het er vandaag op. En morgen weer een hele mooie nieuwe dag...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 ...van Max en hopelijk ook uh, met uh, Pierre Kastli uh, er weer bij... ...wanneer de versnellingsbak uh, gerepareerd is.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 Wij gaan naar het einde toe van deze dag wat ZFM betreft. En um, we kondigen ook alvast het programma af. Uh, Sandra... Mag ik jou ontzettend bedanken voor je aanwezigheid weer dit jaar. Het en, was mij een waar genoegen, Dolly. Met jou altijd. Ja, gelukkig. Goed zo. Ik hoop dat we volgend jaar weer hier met z'n tweeën mogen staan. Nee. En dan ook uh, bij, de, bij de GP. Ik, ik, nou, oh, ja, weet, ja, weet, mijn weet, mijn, mijn vermoeden is dat er volgend jaar geen Max verstappen dagen zullen zijn. Al zou je niet, denken? Niet in deze vorm. Nee, nee zou ik, je ik, denken? Ik, ik, ik zet mijn geld in op dat het... Uh,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 Alles geven, ik voel me veiliger bij je Jij heeft alles wat ik zoek Ik hou hem extra licht bij me